Die mist wordt steeds dikker. Rijd dan ook niet zo hard. Dan moet je er niet mee. Kijk, heus wat ik doe. Jezus, Jezus wat is dat? Oh, oh. Kijk uit. Oh. Geen weg terug. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield... Betaald door Marijke Maus. Al oh, die mensen. Die waren dood. Welke mensen. Toen we teruggingen. Maar u bent niet teruggegaan, dokter Wilmoor. Jullie zijn niet teruggegaan. Ik ben professor. Mevrouw Gilmour. Mevrouw Gilmour. It... Ja? Hier ben ik, mevrouw Gilmour. Nog een paar vragen. Wie bent u? Waar ben ik? Oh, mevrouw Gilmour. We hebben elkaar vanmorgen uitvoerig gesproken. Mijn naam is Reed. Ik ben arts en u bent in het ziekenhuis. Ziekenhuis? Ja.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 Ze willen toch een verklaring van u hebben. Kunt u die nu afleggen? Ik heb een cassette-recorder Nee, nu niet, alstublieft. M De hoofd doet zo'n pijn. En als u een injectie hebt gehad, zult u zich beter voelen. Zuster. Ik zal het even halen, dokter. Oh, Uw linkerarm, alstublieft, mevrouw Gilmore. Nee, dat doet geen pijn. Zo. Doe maar rustig liggen. Is het zover? Ik denk het wel. Mevrouw Gilmore. Hoort u mij? Ja. Laten we het dan nog eens doornemen. Alweer. En deze keer goed. Uw naam? En Gilmore. Naam en beroep van uw man. Paul Gilmore. Hij is verslaggever bij de kloop. Al die mensen... waren dood. Welke mensen? Toen we teruggingen. U bent niet teruggegaan, Paul Gilmore. U bent niet teruggegaan. Natuurlijk.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 We hadden sinds tijden weer een vakantie samengepland. We hadden een hotel besproken. Voor Paul had op het laatste moment de plannen gewijzigd. Ik reed. Zichter. Je rijdt door alle karren. Ik doe mijn best. Je kunt zo dat je naar aankomen. Ga eromheen. Het is echt niet zo moeilijk. Uh, wil jij misschien rijden? Heel geestig.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 Een paar honderd jaar geleden hadden ze een kerk gebouwd op het uiterste rotspuntje naast het café. Op een mistige avond waren de gelovigen beginnen in de kerk, terwijl de zon daar zat zuip in de kroeg. Plots ging voltrok zich het drama. De rots zakte in en de kerk stort in zee. Alle parochianen zijn verdrongen. Verschrikkelijk. Iedereen in het dorp hoorde ze om hulp schreven, maar de mist was te dik. Ze waren niet meer te redden. En het café? Nou, dat bleef gespaard. Een wonder.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 Het is wel een beetje mistig nu. Dat ah, is alleen zeemist. Overigens, nou, het oude café staat er nog. Ah, je het prachtig Lage plafonds, eiken, balken, zander te vloer en hard We gaan huis. niet naar het café. Oh jawel. Goh, je hebt het beloofd. Ik heb beloofd dat ik niet meer zou drinken. Niet dat ik niet meer een café zou komen. We moeten er trouwens wel naartoe om de sleutel op te Het huisje van de mensen die het café rijden. Dus, dat is onze eerste pleisterplaats. Blijf, nou, nou. Moet dat een dubbele voorstellen? Sterker nog, het is een dubbele. Dus drinken, niet klagen. Ja. Goedemiddag meneer, mevrouw. Meneer Ramsey. Huh? Wij zijn de Gilmords. Ah, natuurlijk. Eén momentje. Linda, de mensen voor het zomerhuis. Ja. Rustig jongen, rustig. Linda. De Dat is gevaarlijk. Eten, blaffen en bijten is alles wat hij doet. Een hele goede wagen. Wat is er voorin? Een doberman. Een vals. Kost je minimaal een beetje. <laughs> Alleen als je inbreker bent. Of iemand die klaagt dat hij te weinig te drinken krijgt. Over drinken gesproken, meneer mevrouw Gilmore. Kan ik iets het Ah, dat zegt u wat. Votca jus. Paul. Voor mij vrouw. En een tonic voor mij. Van, ik ben een ziek? Nee, dank u.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 dat ja, is er nou niet meer. Hij betaalt dus nu niet, dus hebben ze het gesloten. Ze oh, hoefden het niet eens te slopen. zakte langzaam weg. Erosie. Ik ben eruit gegaan voor het in zee storten. Dit was de oude kerk. Ik kent u die oude geschiedenis mevrouw Gilmour. Ja. Mijn man heeft me verteld. De zondags werden gespaard en de burgers zijn verdronken. Daarom is het uh, café altijd vol en de kerk meestal leeg. Oh. De schade <laughs> en schande wordt mijn wijk. Maar <laughs> die oude dominee doet wel zijn best. Vanavond is er een speciale dienst, ter nagedachting. De optimist. Als er meer dan drie komen opdagen, dan mag je wel geluk spreken. Ah, dat verhaal is toch allemaal flauwekul. De doden die terugkomen om de levenden op te eisen. Ja, Wie spot er nou wel mee zo Maar er zijn er vroeger toch een paar op maar manier verdwenen. Ja, mensen die, die op deze dag bij mist het café hebben verlaten... en die we nooit meer hebben teruggezien. Ja, omdat ze stond dronken waren... en in de mist dicht bij de rand van de rots terechtgekomen zijn. Jammer nee. dat die, die hond van jullie niet van de rots valt. Meneer en mevrouw Gilmour, ik ben Linda Ramsey. Neem me niet kwalijk dat ik jullie liet wachten. Ik was de sleutels kwijt. Elf had ze van hun plaat gehaald. Kijk, nou, ik ben er niet aan geweest. Dat niet normaal, denk altijd. Maar goed, kijk, er zitten labels aan. Voordeur, achterdeur, garage. Oh ja, ik zie het. Fijt, u kunt hier eerst eten als u wilt, maar er is ook een winkel in het dorp waar u levensmiddelen kunt kopen. We hebben onderweg al geluisterd.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 En als er problemen zijn, u kunt ons hier altijd vinden. Eh, misschien zien we u benand wel. We krijgen op zaterdag altijd een hoop volk. We doen ons best. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Lijken aardige mensen. Zeg, die man is toch hier eerder geweest? Een, een journalist. Klopt. Hij was toch niet een rechtszaak tegen hem een paar weken geleden? Gevaarlijk hij, Een dode? Klopt. Hij is vrijgesproken. Dat is zijn fout niet. Mm, kan wel wezen. Dronken was hij, of niet? Ja, dokter. Stom dronken. Kunnen we wat bestellen? Ik kom eraan. Daar, Paul. Dat moet het zijn. Mm -hmm. Oh, plak aan het strand. Dat is prachtig, vind je niet? Ja, dat is het er prima. <laughs> nou, ben je blij dat we het gedaan hebben? <laughs> ja. Aardige mensen daar in die kroeg. vriendelijk en hartelijk. Uh -huh. oh. Kijk, je loopt uit de achterdeur zo het strand op. In de zomer moet het fantastisch zijn. Ja, het is hier zo rustig. Geen krijsende meeuwen. Alleen het ruisen van de zee. Jezus. Pol, so, wat is er? Die witte dingen op het strand. Wat zijn dat?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 wat zag u op het strand? Dode vogels. Het strand was bezaaid met honderden en nog eens honderden dode zeemeeuwen. Het was gruwelijk. Ze waren al een tijdje dood. Ze waren opgezwollen. Sommige opengebarsten. Het, het was echt gruwelijk. Paul heeft foto's gemaakt. Ik begrijp niet hoe dit naar kon kijken. Hoe denkt u dat dat gekomen is...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 leuk uitzicht. Heel niet. Ja. Een zee van rot in de Nebel. De Rems moet niet ook geweten we hebben. Ja. De mond maar Misschien wisten ze het niet. Ach, doe mijn lol zeg. Mevrouw Rems heeft hier het huis schoongemaakt. We moeten gezien hebben. Ze zijn al minstens een week dood. Hier. Oh. Hm. Nou. Ik ben benieuwd wat er nog binnen te wachten staat.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 Oh, kijk nou die ruit is gebroken. Oh, nou, ze hebben ons ook wel een stelletje idioot aangezien, zeg. Wat zit er achter die deur daar? Kijk. De deur. op de grond. Lege blikken, vieze waard. Doe maar uit, oh, En geen melk in de koelkast. Oh. Oh, dit is echt een gek gekpol. Ja, ze zullen ons in de café moeten onderbrengen, hoor. Oh, hier blijven we niet. Misschien doen we de remsies onrichter aan. Voel het in die ketel. Is het warm? Ja. Een kapotte raam. Ik denk dat we een kraker hebben. Stil, stil. wel goed zo. Dokter. Ah, mijn hoofd. Waar ben ik? In het café. Deze vrouw gelukt je terug te brengen. Ja, hoe ze je in de auto heeft gekregen is mijn raadsel. En? Ik ben hier, Paul. Is alles goed met je? Ja. Mij heeft hij niet aangeraakt. en ongeveer regelrechte benen. Mij heeft hij wel aangeraakt. Ah. Heb je hem gezien? Nee. Ik ook niet. Hij sprong plotseling van achter de deur, bovenop. Meneer Ramsey is met een paar mannen uit het dorp teruggegaan naar het huis om hem te zoeken. Hmm. Als hij nog ergens verstopt zit, dan vinden ze hem wel. Ze hebben de hond mee. Hmm. Ja, u zult nog wel een tijdje hoofdpijn houden, meneer Gilmer, maar verder is er niks aan de hand. Oh, meneer Gilmer, hoe is het met u? Oh, prima. Dank u. Wat een vreselijke toestand. Hmm. Te denken dat een vent in ons huis is ingebroken. Het is raar, hè, maar... Toen ik daar donderdag aan het schoonmaken was... had ik het, het vreemde gevoel dat er iemand naar me keek. Hij moet zich buiten verstopt hebben. Oh, ik geloof dat Elf terug is. Zo. En, is het gelukt? Nee. Die verdomde hond blafte zo hard... dat die vent natuurlijk al van verre aankomen. We zijn niet de hele buurt rond geweest. Hij heeft ook een paar andere huizen ingebroken. Hierna wat meegepikt. Maar de mist werd steeds dikker, dus we hebben het opgegeven. Oh ja, Sorry. Uh, hoe gaat het met u, meneer Gomer? Oh, dat gaat wel. Als ik heb dit keer alleen mijn een krijgen. Oh ja, uh, is dit voor u? vond ik in de slaapkamer. Pillen? Nee, die zijn niet voor mij. Laat eens kijken. Misschien zijn ze van de insluipen. Oh, wat staat er op het etiket? In die nodig één tablet. En er staat een naam bij. Oh, slecht aanschrift. T. Alice. Alice? Hoezo? Zegt u dat iets? Nee, nee, nee. Nou, dan kan ik u wel iets over die meneer Ellis vertellen. Dit zijn pillen voor iemand die aan absences leidt. En zonder die pillen gaat het mis met hem. Zeg, er komt een vreselijke stank van het strand. Het stikte van de dode meeuwen. Hoe kan dat nou? Ik was op donderdag nog, ik heb niks gezien. Nou, dan heb je iets aan je ogen. Ze zien eruit alsof ze er al weken liggen.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 Nee, ik heb de laatste tijd genoeg met de politie te maken gehad. Ja, ik heb over die zaak gelezen. Verwachten we iemand? Nee, uh, hoezo? U kijkt steeds naar de deur als er iemand binnenkomt. Ja, dokter, uh, zeg het maar. Eindelijk. Nou, een dubbele whisky en vraag meneer en mevrouw Gilmour wat ze willen drinken. Oh, dank u wel. Uh, een vodka juga. En een tonic. Komt voor elkaar. Uh, komt u hier voor een verhaal, meneer Gilmour. Hoe komt u daar nou bij? Nou, ik ben een journalist...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 Eigenlijk heeft hij een ruime hand van schenken, maar dat zal ik hem niet als zijn neus Dat ben ik wel hoor. Telefoon, de taxi. Oh, dank u. Hoe komen ze aan dit dummerval? Hoe komen ze aan dit nummer? Dat een vreselijke Ik zeg toch dat het een spijt. Ik wist niet dat hij op zou bellen. Dat wist je wel.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 Kunnen we ook wat, eh, wat sneller? Uh -huh. Zo beter? Ja, hopelijk wel. Het is wel erg dicht. En, kijk uit! Gaat u door, mevrouw Kilmore? Dat is alles...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 nog een keer moet opereren. Ik wil naar hem toe. Natuurlijk kan dat. Maar ik waarschuw u leidt aan geheugenverlies. Misschien herkent hij u niet. Ik denk dat u nu in de tuin is. Kijk, daar zit hij. Wie bent u? Paul, ik ben het. En... En uw vrouw, meneer Gilmour. Wauw. Paul, kijk me aan. Ik ben het. het heeft geen zin, mevrouw Gilmour. Ik heb me gewaarschuwd. Mag ik nog wat bij je blijven? Natuurlijk, maar. Je is een beetje voorzichtig. Je weet wat ik gezegd heb. Hm. Paul, je moet het nog weten. Ik ben het. En. Blijf praten.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 Je weigerde verder te rijden, dus nam ik over. Alsjeblieft, en probeer het je te herinneren. Het wordt steeds later. We halen het niet. Kan je niet wat harder? Doen. Nee, geval je het nog niet gemerkt hebt, het mist. Zo dik is die niet. Wat mij maar rijden. Jij hebt een ontzegging. Dat kan me geen donder schelen. Ik ben hier speciaal naartoe gekomen om het verhaal te maken dat ik niet door jou verpest. Dan stop je. Ik heb het allemaal te voren zo geregeld. Niks geen vakantie met mij. We zijn hier alleen maar naartoe gekomen zoals jij je verhaal kan maken. Oh. Oké, okay, als jij rijden wilt, je gaat je goddelijke gang maar. Ik steek geen poot meer naar je uit. Het komt dan goed uit. Het kan een fantastisch artikel worden. Goed, dan praat je niet tegen. Die mispot steeds dikker. Rijd er nog niet zo hard. Ik vermoeid er niet mee. Ik weet heel veel wat ik doe. Jezus, wat is dat? Oh, de De dokter zei dat je de waar zou zijn. Ik reed, Paul, niet jij. Ik reed op die auto van Ellen in. Ik reed de bestuurder dood. Heb je de foto's niet gezien? Dat zijn cliquages, hè? Ze hebben alles zo in scène gezet dat het lijkt alsof we niet zijn teruggegaan. Maar dat zijn wel wel degelijk. Waarom zouden ze al die moeite doen? Waarom zouden ze zeggen dat ze ons geopereerd hebben als het niet zo is? Om te verbergen wat ze eigenlijk met ons er aan het doen zijn. Ze geven ons een hersenspoeling aan. Heb je dat niet in de gaten? Dit zogenaamde ziekenhuis met zijn 6 meter hoog hek en zijn waakhonden is een onderdeel van de psychologische onderzoekafdeling van het ministerie van Defensie. Ja, we hadden inderdaad gespecialiseerde behandeling nodig. Daarom hebben we ons hier gebracht. Behandeling is een hersenspoeding, het herschikken van onze herinneringen. Om te laten vergeten wat ze willen dat we vergeten. Dat is onmogelijk. Ik ken de technieken, en... De snelste manier is hypnose, met behulp van verdovende middelen. Maar als je weer van biedt, dan lukt het niet. Ik probeer me te verzetten en ik blijf het proberen. Natuurlijk Paul, we praten er een andere keer nog eens over. Nee, dan is het te laat. Ik moet nu met je praten. Wat herinner jij je van wat er gebeurd is nadat we teruggingen naar het dorp? We zijn niet teruggegaan Paul. Wat is dat? Een helikopter. Die bleef hier de hele dag aan de aan. Ik herinner me geloof ik iets van een helikopter. Juist, yes, ja. Er cirkelde er een rond na het ongeluk.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 We zijn gelukkig in het terecht terechtgekomen. Hoe voel jij je? Zo, ik ben niet De kop Klinkt alsof hij probeert zijn positie te bepalen in de mist. Er is een militaire basis hier in de buurt. Probeer eens of hij kan staan. Ja, goed zo. Dan moet hij weer weg. De bloed komt op. Hoe goed ben je in bergen beklimmen? Ja, bijna. Ik heb een Gelukt. Oh. Oh. Wat nu? We moeten de grote weg zien te vinden in een garage. Als we een auto kunnen huren, kan ik achter een verhaal aan. Oh ja. ik kan een foto met je verhaal. Ik zet geen foto meer voor de ander. Je komt me maar alles in auto auto. Er is geen tijd voor... Dan maak je maar tijd. Ik heb er genoeg van. Oké, oké. Luister, een auto. Vloeg. Kijk, daar staat hij. Dat is dezelfde auto waarvoor we zijn uitgeweken. Hé hey, top. Hé, hey. wie zijn jullie verdomme? Ik zal je verdomme op mijn terremer zijn! Ik verdomme! Laat los! Je zegt er je leven aan te danken dat je nog kon ontwijken. Ja. En ons pracht ligt op het strand, hè? Man, ik weet niet waar je het over hebt. Oh nee, midden op een kustweg geparkeerd in de mist zonder licht. Maar. Dit is mijn auto niet, man. Hij valt van hem daar hem op de achterbank. Ik heb hem zo gevonden, eerlijk waar. Wat? Ja, zo heb ik hem gevonden, mevrouw. Hij lag over zijn stuur. Broek die uit zijn kop. Hij ligt nog. Dan moet hij goed om te... Uw hoofd hier. Ja. Ik probeer naar Londen te komen. Dan kan ik werk krijgen. Dan ja, zie ik deze auto. Dacht ik, vraag een lift. Nou, daar lag hij buiten de westen. Ik dacht meteen, niemand naar het ziekenhuis. Toen kwamen jullie op mijn pas vallen. Ja. Hoe heet hij? Charlie. Charlie? Ja, Charlie Harrington. Ha. Zit me niet mee, meneer. Maar nooit te broer op de helft, hoor. Kost voor kost. Nou, jij bent helemaal ter hè? Ja. Charlie, kom in bij mij. Ja. Ik rij. Oh, goed. Waar is het display? zijn ziekenhuis? 1, 2? Ik kom hier niet vandaan. Ik geloof dat er een donderlieendje is. Kilometers verderop. Ja, je doet even met die mist. Er is een dokter in het dorp. Daar brengen we hem naartoe. Ja, die mist kunnen we slecht gebruiken. Kunt u wel wat zien, hè? Zo'n beetje. Kijk eens alsof je erachter kan komen wie die is, hè. Mm -hmm. Kijk zijn zakken na. Oh, daar zit niks in. Ik heb al gekeken. Dat is altijd politie Zijn bewijs, bankpasjes, portefeuille. Nee, hoor. Niks. Dat is geen klemgeld. Hoewel, er staat een tas op Oh, geef hem meneer. Die is van mij. Ja. Dat is alleen mijn bagage. Dank u wel, hoor. Ondergoed, vuilnisokken en zo. Kijk jij eens in het dashboardkastje. Nee, er zitten alleen maar lege zakjes in. Ik heb al gekeken. Zo, je bent wel een zoeken geweest. Hm? <laughs> ik ben wel nieuwsgierig. Ik denk dat hij in elkaar geslagen is en beroofd. Wat we hem met de dokter hebben afgelegd, ben ik de politie. Luister meneer, um, mag ik u iets vragen? Waar is dat vrij. Um, nou, stopt u dan hier, gooi mij eruit en vergeet dat u me gezien heeft. Waarom? Het is precies wat u zegt. Hij is in elkaar geslagen en beroofd. Dus wie moet het meer dan ze meteen hebben? Nou, dat zal ik u vertellen. De onschuldige buitenstaander.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 En als u nou toevallig in de buurt was, wie denkt u dan dat het is meer als het verdachte zaadepik? Dat is onder de gordel Charlie. Ik uh, heb uw foto in de krant gezien. Ja ik zei toch al, ik bedoel er niks mee. Maar ik bedoel, u begrijpt toch wel wat ik we bedoel? Heb jij hem overvallen in mijn hoofd? Oh nee, nee, ik mag de plekken doodvallen. Dit is een heel duur horloos Charlie. En onze vriend achterin heeft het zijn en kennelijk verloren. Zo, u had bij de politie moeten gaan meneer. Ja, dat denk je zelf, dat ze het zo goed weten. Nou dit is een heel duur plokkie.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 Nee, hey, is dit niet het dorp waar de doo uit de zee komen en je meeneemt? Alleen is ons daar En alleen is het mist. Nou, dat ziet er niet zo goed uit voor deze jongen. Hier. Hé, hey, dat klinkt gezellig. Ja, zaterdag is een grote avond. Jij achterom hoor. Dan leggen we meteen in de slaapkamer. Dan kunnen we niet door die volle groep dragen. Ja, goed. Open. Doe open! De deur is verdomme op slot. Wat doe je? Ik ga door het raam naar binnen. Maar, maar geen zorgen, doe niet voor Nee, dat wil ik wel geloven. Wat gebeurt hier? De achteruit is hier op slot. Charlie is door het raam naar binnen. Heb je hem voor de hond gewaarschuwd? Nee. Laten we hopen dat het steeds twast in de keuken. Ja. Niks nodig vandaag, Mellemoe. Oh, oh, wat doe je dan Ja, leuk. Laten we die man niet uit de auto halen. Ja, ja, zo gaan ik denk dat ze ook. Ja, ja. Zo ging het met die hond. Uh, welke hond? Uh, maar die man wordt steeds zwaarder. Ze hebben een dobbelman. Samen, kwaadig. Dat is dat hele tijd, was ik nooit om binnen gegaan. Honden hebben een hekel aan me. Wat moet je hier toe? Hier naar binnen. daar uh. leg hem op bed. Eén, twee. Uh. Uh. Nou. Hij krijgt weer kleur. Hij ziet er een stuk beter uit. Ja, zeg. Ik dacht dat hij helemaal niet doodgaat. Ja, dat is behoorlijk ondankbaar naar alles wat we hem gedaan hebben. Waar is die toch nou? Het is nog geen sluitingstijd, dus die kan nog op één plaats zijn. Kom op Charlie, trakteer. Je hebt een bovenin. Hier langs. Wat wil je? Waar is hij daarin? Toen we hier vanavond weggingen zat het stik Leed aan de zeil is natuurlijk binnengekomen met de collectebus. Ja, dan is de kroeg zo leeg. En? Kijk eens of de dokter boven is. Hier is die niet. In ieder geval hoeven we niet langer op een tandje te wachten. Wat zal het zijn? Ah, als u het opbetaalt, een dubbele whisky. Meneer Ramsey! Volk! Kan iemand ons helpen? Volk! Misschien heeft de muziek ze weggejaagd. Het is gewoon kopijn van die herrie. Ja, zet dat ding uit, wil je? Meneer Ramsey? Niks, geen commentaar lijkt hij wel een sterfhuis. Hoe zit dat nou met je bediening? Nou, zal ik mezelf dan maar schenken. Ja, volgens mij is dat de enige manier om aan een bol te komen. Hé, hey, kijk nou. De kassa is open. Er ligt allemaal geld op de grond. Ableven. Uh, ik laat het alleen maar terugleggen, maar ik begrijp het al. U vertrouwt me niet. Uh, wilt u een whisky? Ja. Goed, Charlie. Hè? willen ze het woord niet. Nee, ik mag niet. Tonnenk. Oh, droge gelegd. Ja. Dank je. Uh, alsjeblieft dat ja, is heel verstandig hoor. gezien de omstandigheden. Sigaretje? Ja, precies. Zo. Mooi sigarettenkokerafje. Het lijkt wel goud. Oh, 18 graad. Heb ik gewonnen bij een verloting op de bazaar van de kerk. Met deze geheel gouden aanschepen. Ja, ja. Dat zal wel. Ja, je moet niet op een neer kijken, meneer. Mag dan wel een dief zijn, maar ik heb er nog nooit eentje koud gemaakt. Het was mijn schuld, niet Charlie? Nee, nee, nee. Dat is het nooit. Zeg, oh, je kop, zeg. Uh, uh, sorry hoor, meneer, maar... Uh, ja, het werkt hier op een zenuw. Zo goed als ik er nog een neem.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 Dat zeg ik. Wie gaat er nou in deze vrieskamer zonder jas naar buiten? We hebben een zieke, heeft een dokter nodig. Kunnen we een ambulance bellen? Ik zal het proberen. Kijk, ik doe het niet. Charlie, hm? je hebt genoeg gehad. Ik ga een andere telefoon zoeken, toch? Ja, u weet misschien niet wanneer u genoeg hebt gehad, meneer. Maar dat weet ik wel hoor. En ik ben er nog lang niet.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 Misschien hebben de mensen in dit doop geen beesten. Jawel, we zitten hier vol mee. Ik kwam hier gistermorgen om een uur of drie doorheen. Ik hoop hoop dat me zou zien. ongeveer honderd van die rothonden begonnen te lachen. Nou, nou, waar zijn die gebleven? Waarom wilde je niet dat iemand zou daar zag? Als u de perser weten wilt, ik had wat jatwerk bij me Ik was langs de lege zomerhuisjes geweest. Stil. Hm? Ik dacht dat het allemaal verleden tijd was. Ja. Ja, dat zeg ik. Dat was gisteren. Dus jij was het. Jij hebt in ons huisje ingebroken. Nou, dat weet ik niet. Welke was het? Blauw, hè? Een rood dak. Die op het strand uitkijkt? Ja. Nee, nee, ik niet. Ik wou er wel gaan kijken, maar... ...was op de zit. Die vent zat erin. Welke vent? Nou, die vent van die auto. Die we net op bed hebben gelegd. Die? Dus dat is Alice. Hij was de man in het huisje. Nee, hè wat zegt u? Nee, niet, waar. Zeg, meneer, Ik heb het idee dat u hier veel meer van weet dan u laat merken. Ik tast in het duister, darling. Ja... Ik zei het al, de doden zijn teruggekomen om de levenden te halen. Geestelijke, de natuurlijk die grappig blauwe kul. Oh ja, nou ja, waar is iedereen dan? Dat weet ik niet. Maar ik kom ook Hallo! Is daar iemand? Is daar iemand? Hallo? Hallo! Zijn jullie door? Door, door. zo? Zo! bent u nou tevreden? Behalve ons is er geen levende ziel in het rotgat. Ik smeer hem.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 Alsof die stomme lachen. Ik weet het echt niet. Daarom wil ik hulp van Wilson. Luister. Dat is de telefoon. In de bar. Hallo? Hallo? Hallo? Wat? Er was iemand aan de andere kant. Maar hij zei niks. Nou ja, we weten tenminste dat hij het weer doet. Dan kan ik Wilson bellen. Hallo? Hallo? Weer niks. Wat er gebeurt er in hemelsnaam? Wat is dat? Dat is de auto van Alice. Vlug, ga kijken of hij nog in de slaapkamer zit. Kom terug! Kom terug! Hij is weg! Kom er aan toe. Wat nu? De parkeerplaats. We pakken de auto, we gaan achter de maan. Rij richting kust. Dat is de enige uitleg. We krijgen hem nooit te pakken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk uit naar een telefooncel. Als ik de kant kan bereiken, dan kunnen zij zo. Stop! Wat is er? De kerk. Charlie en ik hebben ook nog gezocht. Maar we zijn hier in de kerk geweest. Probeer die andere schakelaars. dan zien we wat. Ja, prima. Lieve hemel. Wat doen jullie hier? Waarom zitten jullie in het donker? Oh, mijn God. Oh. Nee, Anne. Niet binnenkomen. Nee! Ben je in staat te rijden? Ja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 Ik dacht dat u de vogels bedoelde. Maar dat was een voorproefje van het echte werk. Je hebt gelijk en Hij is gek. Stapelgek. Oh. Daar. Achter de kerk vandaan. Daar komt iemand. Het zijn soldaten. sta met dood hoe je vandaan. Tot wel als je kan. Ze ja. schrikken. Doorrijden. Doorrijden. Doorrijden. Oh, vader. Omdat we iets gezien hebben dat we niet mochten zien. Waar zit er dan? Dat ja, ben ik niet. We hebben de hotten gegaan. Wat staat er iets in zijn brand? Een auto. Is de auto van Alice? Kijk eens een de vlammen. De kogel gaat. Ze hebben Alice. Nu moeten we alleen ons moeten pakken. Alleen ons nog. Plankgas, zwaar als we kunnen. Weg voorspellen. Tot Door doorheen. Onze enige kans is op Marks Door doorheen.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 Maar door een of andere virus. Vorig jaar brak er in Frankrijk iets soortgelijks uit. En al die mensen zijn niet dood? U kunt aan mij laten zien dat ze nog leven? Nadat u uit het dorp bent vertrokken, heeft er zich een ware tragedie afgespeeld. Die overigens niets te maken heeft met bacteriologische de bacteriologische oorlogvoering. De dominee hield een avonddienst in de kerk. Ja, dat, dat deed hij ieder jaar op de denkdag. Alle mensen uit het dorp waren er. Er moet iets mis geweest zijn met de verwarmingsketel. Een lek, gas op open. Er was een explosie, ze dus zijn allemaal omgekomen.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 Meneer Kilmoor. Excellentie, Reed, psychologische oorlogvoering. Wat alles betreft, zit in de problemen. Grote problemen. U hebt geluisterd naar geen weg terug.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 Technische realisatie, Léon Dubois en Martin Schuurmans. De regie had, Hieron Muller.